Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Showtime. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. nu de nacht. I'm <laughs> Te pesten en zarf vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar, to, Live. Live. dit is 20 jaar zie FM.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 Somewhere, somehow, neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? And life's mystery. Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Star. Just who do you think you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 Hij zou zijn vermoord door twee jongens van 21 en 15 na een ruzie over niet betaalde salarissen. Ze worden dinsdag voorgeleid. President Zuma van Zuid-Afrika deed gisteren meteen een oproep tot kalmte. Hij heeft de familie van Terre Blanche gecondoleerd en zei dat niemand munt mag slaan uit zijn dood. Somalische kapers hebben een Zuid-Koreaanse supertanker gekaapt. Het schip heeft olie aan boord ter waarde van 170 miljoen dollar. De ruwe olie uit Irak is bestemd voor de Verenigde Staten. Het schip werd gisteren voor de oostkust van Afrika gekaapt. De vijf Zuid-Koreanen en 19 Filipinos aan boord zijn gevangen genomen. Het schip is op weg naar een haven in Somalië... van waaruit de kapers onderhandelingen willen openen over de betaling van losgeld. Het afvoeren van het schip dat is vastgelopen in het Great Barrier Reef bij Australië... kan weken duren, dat zegt de premier van de Australische deelstaat Queensland...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 Het weer overwegend helder en minima rond 3 graden komende dag...